Als een van de teams vindt dat aan het verzoek tot euthanasie kan worden voldaan, wordt de euthanasie uitgevoerd. Dat gebeurt in principe bij mensen thuis, want volgens de vereniging sterven mensen het liefst in hun eigen huis. Medewerkers van Netcar in Born hebben de ingang van het bedrijf gebarricadeerd met auto's. Dat hebben ze gedaan uit woede over het staken van de productie van Mitsubishi's in Born. Het personeel kreeg het slechte nieuws vanmorgen te horen. Dat we eigenlijk een klein beetje behandeld zijn als een stuk stond hè? Ja. Ik bedoel, we hebben altijd een karretje gespannen, We hebben al een paar jaar geleden zoveel medewerkers geleverd. En uh, ja, nou uiteindelijk is dit gewoon in principe de nekzaak. is duidelijkheid, dat is wat we, uh, wat we wilden. Tegen de mensen is steeds gezegd geworden... je bent het beste jongetje van de klas door Mitsubishi. En dat beste jongetje van de klas, dat zet je vandaag bij het vuilnis. Minister Verhagen van Economische Zaken... gaat op zoek naar overnamekandidaten voor Netcar. Zegt dat Mitsubishi het bedrijf voor het symbolische bedrag van 1 euro wil verkopen aan een koper die ook het personeel overneemt, dat moet dan wel binnen een jaar gebeuren. Mocht er een Elfstedentocht komen, dan gaat het ministerie van Defensie helpen. De luchtmacht, landmacht, de marine en de marechaussee zullen op verzoek van de lokale autoriteiten daar waar nodig helpen. Dat deden ze ook elf jaar geleden bij de laatste Elfstedentocht. De brandweer en politie ter plekke zijn leidend, maar Defensie zal materiaal en mankracht aanbieden. Zo kan de vliegbasis in Leerwarden worden opengesteld en kunnen ambulances worden ingezet. De provincie Friesland heeft het vaarverbod uitgebreid. Sinds vorige week dinsdag mag al niet worden gevaren op een aantal vaarwegen. Sinds 12 uur geldt het verbod op meer wateren. Friesland wil zo de aangroei van ijs de ruimte geven. Straatrovers in de omgeving van Den Haag hebben het gemunt op een dure koptelefoon. In januari zijn vijf jongeren in Den Haag en Zoetermeer door leeftijdsgenoten beroofd van hun koptelefoon. De koptelefoons zijn van het merk Beats by Dr. Dre, zegt de politie. Het is een, een ding wat, wat, wat als je daarmee op straat loopt. dan denkt iedereen: hé, hey, wat loopt daar nou? Wat is dat nou voor een, voor een bijzonder apparaat? Nou, het blijkt een, een vrij duur, uh, dure koptelefoon te zijn. Gemiddelde prijs tussen 200 en 300 euro. Uh, wat ik begrepen heb, dat jongeren dat uh, echt een gadget vinden. stoer om daarmee te lopen. Alleen, dan zien we ook weer direct dat dat weer wat andere lieden aantrekt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 Goedemiddag. Goedemiddag. Denkt u dat we dit gaan horen in de komende week? U hoort in elk geval iets uh, het, dat het doorgaat of dat het niet doorgaat. <laughs> ja, dat in ieder geval, ja. Goed, daar praten we straks met u over door, over die Elfstedentocht. Wat doe je als je buren dag in dag uit overlast veroorzaken... en je zo tot grote wanhoop drijven? Ton Kruisbergen overkwam het en hij schreef een roman over zijn ervaringen. De Kruisbergen, goedemiddag. Dank je wel. Wanneer heeft uw buurvrouw voor het laatst uw bloed onder de nagels vandaan gehaald? <laughs> Vannacht. <laughs> Vannacht, want wat gebeurde er toen? Nou, weer een enorme klap op nu of één. En dan uh, ja, lig je net lekker te slapen. En dan uh, wordt er een deur dichtgegooid. En dan ben je klaar wakker en dan kan ik niet meer slapen in ieder geval. Dus ik heb niet zo'n hele goede nacht gehad. U heeft een hele creatieve oplossing... want u heeft een boek geschreven over het buren. Ik kon er lekker van afschrijven. Goed. Goed. Straks meer daarover. Morgen is het precies 20 jaar geleden... dat de Europese regeringsleiders een ingrijpend besluit namen. Met het verdrag van Maastricht besloten ze... tot de invoering van de euro. En namens de Nederlandse Bank was André Zas... nauw betrokken bij de totstandkoming van het verdrag. Meneer Zas, welkom. Reden voor een feestje? Nou, uh, dat weet ik niet. Daar gaan we het misschien zo over hebben... Maar wat u betreft? Wat mij betreft, genuanceerd. Beetje. beetje. Klein feestje. Goed. 60 jaar zit ze al op de troon. Over deze bewonderenswaardige prestatie van de Britse koningin Elisabeth... horen we straks buitenlandcommentator Jan van Bentham. Jan, zijn de Engelsen haar intussen niet een klein beetje zat? In het 60 oh, ja? Nee, er gaat steeds mijn stem over van... laat haar maar uh, een tijdje door blijven regeren. En wellicht kunnen we dan ook nog een stap in de troopopvolging overslaan. Zijn dat bijkomende geruchten, nu prins... Uh, William naar de Falklands is gegaan, hè, waar weer een beetje conflict met de Argentinië komt. En heb je dus ineens een prins die iets doet en ook weer aanspreekt. Dus die arme uh, Charles die kan het wel vergeten eigenlijk. Uh, begint het steeds meer op te lijken. Goed. Dichter bij de dag is vandaag Daniel D. Aan het eind van het uur horen we zijn gedicht. En als u een vraag of een opmerking voor ons heeft, gaat u dan naar de website. Dit is de dag.nu of reageert u via Twitter en dan gebruikt u de hashtag. D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 Om de rayonhoofden. En dat hebben ze dus gisteravond gedaan, vanavond bij elkaar te roepen. Dus u moet zich voorstellen, dus het bestuur besluit niet direct die rayonhoofden bij elkaar, want dan wordt heel Nederland overstuur. Dus. Uh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 het was natuurlijk te gek van woorden. Vorige week, zondag, to, toen er nog helemaal geen ijs lag. Toen het nog moest beginnen te vriezen. Toen begon men al. En dan zegt men, ja, uit Holland. Dus, dus, dus ik heb Friesland en Holland. En, en dat is dan de rest van Nederland. Dus ze zeggen: nou, het begint weer. En maar...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 Nou, dus ik kon gewoon mijn schaatsen onderbinden in mijn bootje en zo op het ijs. En dan heb je de hele wereld voor je. Nou, dat was een ervaring. Dat is zo mooi, dat kun je gewoon niet beschrijven. Gaat dus ik ga er helemaal eh... blij van kijken. Ja. Nee, in 1997, meneer Venemaat, hoe kon u hem aankondigen? Laten we daar even naar luisteren. Welkom op uh, deze keerkomsten. Uh, ik denk dat wij, wat dat een belangrijk... Uh, Zagouw mogen mogelijk eerst aan het werk nemen, wat het, uh, het is onbelangend. Piet, ik stel voor dat het woord neemt...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 ik heb ooit gezegd, dat het nog vier dagen vriest, dan zou hij komen. Nou, toen heb ik geweten wat er toen in de krant stond. Dat mm. doe ik nooit weer. Mm. Volgens mij komt ik, ik, ik weet niet. Ik weet niet <laughs> dat weet hij is. komt. Maar ja. we zeggen wel, hij komt elke dag een dag be dichterbij. Ben, bent u optimistisch? Ook zo'n vraag. Ja. <laughs> ja, ja, ik vind het heel mooi. Ik vind het geweldig mooi weer. Ja. En ik ga vanmiddag ook nog wat proberen. En als hij uh, er komt, nou, gaat u hem dan zelf rijden? Ik heb, uh, nou, ik ben eigenlijk, uh, nou nee, dat wil ik ook niet zeggen. Ik, ik heb, de, dus, ik, dat hangt er vanaf. Ik heb wel heb een startkaart. U ja, wel een startkaart. En u heeft hem ook al vier keer gereden. En ook die vreselijke van 63. Ja, ben aardig, u bent behoorlijk op de hoogte. Ja, natuurlijk. Goed voorbereid. Eh? Nou, we ja. gaan het met u afwachten, meneer Venema. Hartelijk dank ja. voor het gesprek. En uh, wie weet spreken we u nog in de komende dagen. Dank u wel. Fijn. Nou, maar dan moet u eigenlijk bij mij even opvolgen zijn, hoor. Want, Goed. Ik kan het nu verder geen nieuws meer vertellen. Goed. Dank u wel, meneer Venema. Dag. Straks, wat doe je als de buren je tot wanhoop drijven? Ton Kruisberger schreef er een boek over. Maar eerst gaan we het hebben over het verdrag van Maastricht. André Zas, morgen is precies twintig jaar geleden dat het verdrag van Maastricht werd gesloten. Daarin werd besloten tot de invoering van de euro. En u was daar als directeur van de Nederlandse Bank nauw bij betrokken destijds. Was u uh, enthousiast dat u dacht de kogel door de kerk ging? Nou, uh, enthousiast is niet het juiste woord. Ik had gemengde gevoelens. Aan de ene kant uh, vond ik het natuurlijk een grote gebeurtenis... Uh, waarvan ik eigenlijk uh, uh, me niet echt goed had voorgesteld... dat het echt zou gebeuren. Aan de andere kant wist ik dat aan allerlei voorwaarden... om het een succes van te maken, in wezen niet was voldaan. Nee. Dus je kunt zeggen dat we in de Nederlandse bank het verdrag, de conferentie, benaderde met een mengeling van hoop en zorg. Ja, Want u was eigenlijk een van de weinigen in die tijd die zei... Van, er zijn ook risico's verbonden aan wat we nu gaan doen. Maar er was eigenlijk niet heel veel discussie over in Nederland op dat moment. Nee, op dat moment niet. Eerder wel. Toen het voor het eerst aan de orde kwam, een gezamenlijke munt in Europa... Toen hebben zowel de president toen van de Nederlandse bank, Holtrop... als de toenmalige minister van Financiën gezegd... eigenlijk kan dit alleen maar als bekroning... van een veel verdergaande integratie. Minister Witteveen, een van de belangrijkste economen in die tijd in Nederland... die zei, een gezamenlijke munt is in wezen een blanco cheque. Tegenwoordig zouden we, zou we zeggen een gezamenlijke bankrekening. Ja. En dat kan alleen, zei hij, als uh, er een veel verdergaande mate van integratie is. Ook op het algemene economische beleid. En dat was er helemaal niet in die tijd? Dat was er niet. En was ook duidelijk in Maastricht dat men daartoe niet bereid was. Men wilde wel. Een monetaire unie met een gezamenlijke munt. Men wilde niet de implicaties in de vorm van verdergaande integratie. Ja, maar dan, dan werd er toch eigenlijk tot iets besloten... waarvan toen al te voorspellen was dat dat op de duur een probleem zou gaan worden. In ieder geval dat je daarna meer zou moeten doen... dan waartoe men op dat moment bereid was. Ja. En uh, dat was dan ook wat uh, uh, de politiek betrokkenen zeiden... Zeker uh, iemand als, als uh, bondskanselier Kool die daar uh, uh, nauw bij betrokken was. Hij zei uh, door wat we nu doen komt er een zo grote dynamiek op gang dat niemand zich daaraan kan onttrekken. Nee. Het was zo dat de Duitsers wat aarzelingen hadden. De Fransen heel enthousiast waren op dat moment. Uh, nou, als we nu kijken hoe het nu met de euro gaat hebben we sinds een jaar of twee grote problemen. Als ik u beluister, had u dat eigenlijk ook wel verwacht... dat dat op den duur zo zou gaan gebeuren? Je kunt zeggen, de euro was een, een Franse wens en een Duitse concessie. De Fransen wilden het, omdat ze meer invloed wilden krijgen... op het monetaire beleid, dan tot dan toe het geval was. Want de Duitsers die maakten de dienst uit. En de Duitsers die waren daartoe bereid, aan de ene kant vanwege hun ervaringen in het verleden. Daarnaast ook omdat eh, op dat moment de Duitse eenwording speelde. Ja. Daar stonden de andere Europese landen soms wat huiverig tegenover. En de Duitsers wilden op deze manier duidelijk maken... dat ze de integratie in Europa serieus namen. Ja. En dat ze bereid waren om eh, hun kroonjuweel, de Demark daarvoor in te leveren. Inmiddels zitten we met een eurocrisis. Is, wat... is de euro nog te redden, denkt u? Waar ik me zorgen over maak... is niet zozeer het voortbestaan van de euro. Uh, het probleem dat ik zie... is eerder de vraag... wat voor euro wordt het? Daar hebben we duidelijk afspraken over gemaakt. De Duitsers die hadden voorwaarden... om de Denmark af te staan. Mm -hmm. De nieuwe munt die moest even stabiel zijn als de D-mark was geweest. Dat is nu niet zo. Dat is nu... Uh, nou ja, uh, in ieder geval... Ik zou het zo willen zeggen... Uh, het is niet voldoende om te zeggen... Daar zijn we het mee eens. De Duitsers die hebben een aantal garanties geëist... die in het verdrag moesten komen. Een onafhankelijke centrale bank. beperking van, van de mogelijkheid van de overheden om, om uh, uh, te lenen, uh, niet geen garanties aan elkaar geven, voor elkaar schulden, dat soort dingen. Of dat is essentieel om op lange termijn uh, die, garan uh, die, die stabiliteit uh, uh, te verzekeren. Ja. Maar zou je ja, kunnen zeggen? Ja. Ja. zou je kunnen zeggen dat Duitsland zelf een medeoorzaak is geweest dat de euro in problemen is gekomen door niet aan die eisen te voldoen. want toen ze zelf een te groot begrotingstekort kregen onder Merkels voorganger Schreuder, hebben ze de eigen regels ook aan de laars gelapt? Dat is waar. En uh, dat uh, wordt ze nu ook verweten. Ook al heb je nu een andere regering dan, dan de regering die dat deed. Maar dat neemt allemaal niet weg dat de Duitsers alleen maar uh, hun Denmark konden opofferen als ze hun bevolking konden verzekeren, dat wordt een stabiele munt. Mm -hmm. En daartoe zijn garanties eh, overeengekomen en die zijn niet nageleefd. Door henzelf onder andere? Ook door henzelf niet, toen, ja. inmiddels weer wel. Maar daardoor is mede een precedent, of, of, of, of liever gezegd... een excuus geleverd aan de anderen die het sowieso niet willen. Nee. Want dat is eigenlijk de kern van het probleem... We zijn het niet echt eens over die garanties die we hebben afgesproken. Ja. De Duitsers en wij eh, die willen eh, voor alles soliditeit van die munt. En de anderen die vinden veel belangrijker solidariteit. Mm -hmm. In Nederland gaan ook stemmen op om dan maar terug te keren naar de gulden. Bijvoorbeeld van de PVV. Eén deze dagen komen zij met een rapport daarover. Eerder zeiden ze ook al dat ze van de euro af willen. We zien allemaal uh, dat het hartstikke fout gaat in Europa. En wij hebben gezegd: van uh, de maat is vol. We willen het nu onderzocht zien. Of het misschien op de langere termijn niet beter is. Om terug te gaan naar de gulden. Zoals we nu bezig zijn, uh, gaat het ons ook een hoop geld kosten. We staan nu, geloof ik, voor 100 miljard uh, garant. En wij denken: uh, ja, dat het geld kost op korte termijn. Dat geloven we wel. <coughs> Sorry. Maar uh, op de langere termijn zou het wel eens veel gunstiger kunnen zijn. Als je landen kijkt als uh, Denemarken, Zwitserland. Die doet het toch ook hartstikke goed in die de euro. Teun van Dijk was dat van de PVV. André u heeft heel lang bij de Nederlandse Bank gewerkt. Was ook betrokken bij het verdrag van Maastricht. Uh, dat sentiment in Nederland, had u verwacht dat dat er zou komen? Dat er weer een verlangen naar de gulden zou komen? Uh, ja, dat kon ik me wel voorstellen. Vooral ook omdat nooit goed is uitgelegd waarom we eigenlijk uh, de euro hebben ingevoerd. Uh, als er al uh, uh, uitleg kwam, dan waren het altijd technische dingen. Dat het zo goed was uh, dat je geen, geen munt, uh, geld hoefde te wisselen. Makkelijke uh, vakantie. Uh, uh, ja. Dat ja. soort dingen. En dat is allemaal waar, maar daarvoor haal je niet zoveel overhoop. als je moet doen als je een nieuwe munt uh, nou. uh, invoert. Uh, en wie, wie is dat te verwijten dat dat nooit goed is uitgelegd? Nou, dat had de politiek moeten uitleggen. Dat is de taak van de politiek. Ja. Dat is er niet ook. Mag ik even... Ik, ik, ik ben maar een leek hoor. Toen Kruisberg, ja. Um, maar is het niet ook zo dat de, de mentaliteit in de zuidelijke landen... is zoveel anders dan bij ons? En ik denk dat dat... We hebben de hele tijd in Frankrijk gewoond. Dat het gewoon komt. Het weer is eigenlijk nog lekker. Dus het is gewoon... Elke dag is een mooie dag. En die kijken niet zo ver vooruit. Wij in het noorden zijn gewend om ons langer, op langere termijn te wapenen. Um, omdat het weer dat van ons eist. En ik heb de indruk dat dat ook een heel groot verschil maakt. Dat, dat, dat ze heel anders tegen geld aankijken. Dat, hebben we ook in, in, dat was een zuidvraag waar, waar we zaten. Hm. Dat, Zas, is, is dat een onoverkomelijk probleem, minister, was, denkt u? of kunnen we wel afspraken maken? Denkt u? Uh, we kunnen afspraken maken uh, en die hebben we ook gemaakt. Uh, het probleem is dat ze niet gehouden worden. Nee. Nee. En uh, ja, dan kun je afspreken wat je wilt, maar als ze niet kunnen worden uh, afgedwongen als dat nodig is dan heb je een probleem. Maar hoe kijkt u nu naar al die toppen die er nu gehouden worden? Er wordt permanent gesproken, we moeten wat doen, er moet iets gebeuren... de rest van de wereld eist dat van ons. Ondertussen lijkt er niet heel veel besloten te worden, toch? Nou, Er wordt van alles besloten, maar ik vrees niet datgene wat echt uh, uh, wezenlijk is. Het probleem is, je kunt niet een gezamenlijke munt hebben... als je niet bereid bent om de inperking van de nationale soevereiniteit te aanvaarden die daarmee ja. gepaard gaan. Maar dan zegt u iets wat in Nederland... absoluut niet aanvaard zal worden op dit moment. Uh, nee, en, en dat is dus uh, uh, iets wat men had moeten bedenken... toen men de munt invoerde. Ja. Maar als dat zo gevoelig ligt nu op dit moment... dan gaat het ook niet lukken waarschijnlijk met de euro. In ieder geval is de oplossing niet om de klok terug te zetten. Dat lost niks op. Dus terug naar de gulden is geen optie? Dat dus lijkt mij geen optie. Uh, al helemaal niet als de Duitsers niet teruggaan gaan naar de D-Mark... als ze dat wel zouden doen, dan is het een heel andere situatie. Maar dat is niet aan de orde. En dus is het, geloof ik, veel realistischer... om te kijken, wat zijn nou de onvermijdelijke inperkingen... van de nationale soevereiniteit die we moeten aanvaarden. Ja, en denkt u dat de politiek daar de moed voor op kan brengen? Nou, uh, dat hangt misschien vanaf uh, hoe, hoe hoog de nood stijgt. Hm. En Een scheiding van de tussen de Noord-Europese Unie en een Zuid-Europese Unie? En het probleem is, eh, het zuiden dat begint al bij Frankrijk. Zuid-Frankrijk? <laughs> ja, dat is wel eh, een verschil. Nou ja, maar, maar uh, het Franse beleid is een ander beleid, traditioneel, dan het Duitse beleid. God, en als die twee het niet uh, eens worden, dan heeft de, de euro een probleem. Nou, we gaan het afwachten met u, meneer Sas. Hartelijk dank. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie, de eerste aflevering van het IJsjournaal. En we praten met Tom Kruisberg, u hoorde hem net al. Zijn buurvrouw dreef hem tot wanhoop en hij schreef daar een boek over. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Dorald Megens. Radio 1, het NOS Journaal. De Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig leven zijnde begint 1 maart met zes ambulante euthanasieteams. Mensen die voldoen aan de criteria van de euthanasiewet, maar die door hun arts niet worden geholpen, kunnen zich dan melden bij een centraal adres in Den Haag. Als een van de teams vindt dat aan het verzoek kan worden voldaan, wordt euthanasie uitgevoerd. Personeel van Netcar in Born heeft uit woede over het staken van de productie van Mitsubishi's de ingang gebarricadeerd met auto's. Personeel is vanochtend naar huis gestuurd. De productie wordt vrijdag hervat. Vakbonden hebben het personeel opgeroepen morgen te demonstreren in Born. Dan komt de Japanse topman van Mitsubishi op bezoek. En mocht er een elfstedentocht komen, dan gaat het ministerie van Defensie helpen. De luchtmacht, landmacht, de marine en ook de maréchaussee assisteren daar waar nodig. Dat deden ze ook 15 jaar geleden, in 1997, bij de laatste elfstedentocht. Brandweer en politie ter plekke zijn leidend, maar Defensie zal materiaal en mankracht aanbieden. Zo kan de vliegbasis in Leerwarden worden opengesteld en kunnen ambulances worden ingezet. zijn de hoofdpunten van het nieuws. ABB Verkeersinformatie De politie heeft de A35 Almelo richting Enschede afgesloten Vanwege een onderzoek Gebeurde op die snelweg gisteravond een dodelijk ongeluk De afsluiting is voorlopig tussen Almelo West en Knoop het Azelo Radio 1, dit is de dag Goedemiddag mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel André Sass, oud-directeur van de Nederlandse Bank en nauw betrokken bij de totstandkoming van de euro. Ton Kruisberger, schrijver van een boek over burenruzies en buitenlandcommentator Jan van Bentem. En u kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DIDD of ga naar de website ditistedag.nu.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 Ja, Dankjewel Matthijs. Morgen horen we je weer. En de komende week informeren we u ook over de beste schaatsplekken in Nederland. Aan de telefoon hebben we Jos Werkhoven van Weerstation De Arend in Kortenhof. Goedemiddag, meneer Werkhoven. Hey, goedemiddag. Midden-Nederland, daarvan willen we heel graag weten waar op dit moment het beste ijs te vinden is. Nou, dan zou ik toch wel zeggen. Eigenlijk uh, alle plassen van de gemeente Weidemeer, dat wil zeggen Ankeveen, Loostrecht en uh, Kortenhof. Wij hebben een, uh, prachtige mooie plassen en vooral Ankeveen en Korthoef die zijn relatief ondieper. Liggen daardoor wat eerder dicht, zodat er uh, meestal snel geschaatst kan worden. Ja. Loosdrecht volgt altijd iets later, maar ja, met deze strenge vorst was ook Loosdrecht uh, er uh, bij tijd bij. Dan werd de afgelopen week nog wel ook veel gewaarschuwd hè, van dat je nog niet overal op het natuurijs kon schaatsen. Dat kan nu wel bij u op de plassen die u net noemde? Uh, dat kan inderdaad zeker, uh, met dienstverstanden, uh, dat men wel binnen de baan moet blijven. Want uh, alle ijsverenigingen hebben inmiddels banen opengegooid. Uh, en uh, ze geven zelf duidelijk aan waar wel en waar niet geschaatst kan worden. Hè? Want zij zijn ook net zoals bij de LST tocht, gehouden aan een minimale ijsdikte. En dat is niet op al het geveegde parcours dat ze daar die 12 centimeter halen, maar ze hebben toch een baan geveegd... en dan dus zeggen ze, nou, dan is het op uw eigen verantwoordelijkheid. Oké, okay, dus goed. En ze raden trouwens iedereen sterk af om buiten die banen te gaan schaatsen. Goed, hartelijk dank. Jos Werkhoven van Weerstation De Arend in Kortehoef. En dan gaan wij nog even praten met uh, marathonschaatser Jens Zwitser. Hij won dit weekend de alternatieve Elfstedentocht. Gefeliciteerd. Jens Zwitser, van harte gefeliciteerd. Met het winnen van de alternatieve Elfstedentocht... Ik geloof niet dat meneer Zwitser mij hoort op dit moment. Ik probeer het nog één keer, Jens Zwitser. We horen wel allerlei geluiden, maar of we Jens Zwitser aan de lijn hebben... dat weet ik niet. Ik geloof het niet. Goed, nou, misschien dat we, misschien dat we Jens Zwitser straks nog even spreken. Tot zover dan... Ah, hij is er toch. gaat aan Jens Zwitser. Van harte gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Met het winnen van de alternatieve Elfstedentocht. Dank je. En dat is dan raar dat het dan in Nederland ook al volop over wordt gesproken, kan ik me zo voorstellen. Nou ja, het is wel mooi dan... Uh, <laughs> natuurlijk voor uh, marathons gaat het niks mooier dan natuurreis, zeker in Nederland. Ja. Dus uh, en... voor mij mag uh, er nog meer ijs komen. En is het te doen om in één week twee Elfstedentochten te rijden? Nou, dat uh, denk ik wel. Zeker als je in vorm bent. Maar ik kan me voorstellen dat uh, als je niet helemaal goed bent, dat het uh, erg zwaar wordt. Ja, jij bent natuurlijk wel helemaal goed, want je won hem, de alternatieven. Ho ja. Hoe bereid je je nu voor, op dit moment? Nou, ik lig nu toevallig op de massagetafel, dus uh, <laughs> dat is nu mijn voorbereiding. Maar uh, ik wil ja, eigenlijk uh, gewoon de vorm vasthouden. Dus zoveel mogelijk rusten en uh, een beetje fietsen. En uh, ja, gewoon uh, eigenlijk weer voorbereiden voor uh, de volgende wedstrijd. Ja. En is het dan anders dan zo'n alternatieve toch? De echte toch? Uh, de echte, ja, die is natuurlijk heel anders dan een uh, alternatieve, want een alternatieve, die uh, rij je op een, op een meer. En uh, ja, daar heb je geen kruinplekken, daar heb je geen stempelposten, uh, je rijdt niet in het donker. Dus dat is natuurlijk heel anders dan de echte Elfstedentocht. Ja, je kan het niet vergelijken, ja. Dus jij hoopt van harte dat hij er gaat komen, denk ik? Ik hoop het zeker, ja. Goed, nou, hartelijk dank en uh, succes met je voorbereiding, Jens Witzer. Dank u wel.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 Oh ja, dat is een mooi land, Amerika. Daar hebben ze de doorstraaf. <lacht> en dat doen ze met stroom. Ja, meneer Kruisberger, de, de wens van Herman Vinkers over zijn buren. Dat werkt voor ons, her, dan niet, her, hoor. Herken, Herkent u het een beetje? Nou, nee, nee, nee. Zo erg nee, is het. Nee, het werkt ook niet. Maar het is wel leuk. Herman Vinkers maakte er een, een, een mooie cabaretstuk van. U heeft een boek geschreven over, over de buren. Ja. De ho Die honden van boven heet het. Ja. Gaat over uh, de een roman over uh, burenruzies. Uh, maar wel met authentieke brieven erin. Hè? Met echte, is, ja, ja. ja. Dus het is een combinatie. Wat, wat ja. voor een overlast uh, hebben buren u bezorgd? Nou, in het begin was het... Uh... Niet zozeer opzettelijke overlast. Dat was gewoon s'avonds als, als ze bezoek kregen. Dat was het heel erg gehoorig. Later bleek ook dat die laminaatvloer gewoon niet goed was. Dus dat klonk al zettend door en door. Het zijn al hele gehorige woningen. U woont in, kunnen... in twee lage woningen. Dus u ja. heeft bovenburen. En ja. u heeft last van uw bovenburen. Maar ook van de mensen die naast u wonen. Nee, vooral van de bovenbuur hoor. En uh, het is ook echt zo gehoord dat we de lichtschakelaar kunnen horen, of als er letterlijk een speld op de vloer valt, dan kunnen we dat echt horen. Dus ja. uh, het is heel gehoord. En als dan ook blijkt dat die laminaatvloer niet aan de normen van geluiddemping voldoet, wat later bleek, dan, ja, dan, dan, dan, dan vraag je een beetje om ongelukken, vind ik. Dat kan niet lang goed gaan. En dan waren ik al het problemen met de vorige bewoner van ons appartement. Dus toen had eigenlijk, denk ik dan bij mezelf, de corporatie ook al eens een keer moeten gaan nadenken van, ja, is er hier wat aan de hand? Ja, zou er iets aan te doen zijn. Nou, u heeft wel een hele creatieve manier gevonden, want u heeft een boek erover geschreven. Ja. Maar hoe bent u daar nou toe gekomen? Nou, precies op het moment kan ik zo niet voor die geest halen. Maar uh, dat is natuurlijk sowieso heerlijk om je frustratie van je af te schrijven. Ja. Dus daar zal toch dat, dat zal ergens mee begonnen zijn. En uh, ja, op een gegeven moment gebeurde er zulke absurde dingen dat ik ook iets had van. Uh, en ik wilde ook heel graag een boek schrijven. Dus het kwam eigenlijk beetje, wel goed uit. Ja, een beetje gevoel in het Ja. Het boek heeft de titel Die honden van boven. En dat, dat u vergelijkt in het boek ook de personen met hondengassen. Ja, ik merkte op een gegeven moment bij mezelf dat ik. Ik werd zo boos en ik voel me zo gefrustreerd over om, om, om, ja, omdat de kwestie me niet. Uh, uh, om, om, omdat ik de buren niet kon bereiken... alsof we in twee verschillende werelden leven. Dus zij een, een ander ras en ik een ander ras, weet je. Dat is uh, en, ja, wat ik net ook een beetje hoorde bij, uh, bij, die, bij die eurocrisis... Van die, de Grieken spreken een andere taal dan wij, denk ik. Mm -hmm. En u spreekt en een zo... andere taal dan uw buren. Ja. Maar ja. het is niet ja. altijd even flatteus, hè. Bijvoorbeeld, u beschrijft over uw bovenbuurvrouw... dat ze eigenlijk een, dat ze een pekinees is. En eigenlijk is er in haar Pekinese kop niet voldoende plek voor haar hersens. En daarom puilen haar ogen naar buiten. Ja. Nee, maar dat schijnen ze... zijn. ik <laughs> ja. heb net de vrouw nog gelezen. Ja, maar als ik uw buurvrouw was... <laughs> dan zou ik daar niet heel blij mee zijn, meneer Kruijker. Nee, maar ik ben zelf een wippet. Dat is een, een hazenwindhond en die heeft ze ook ook zo'n mooie en minder mooie kantoor. Dus ik heb mezelf ook niet altijd gespaard. Nee. En de uh, uh, Pekinezen hebben ook een leuke kantoor. Goed. U zei van, het begon niet opzettelijk. Uh, het, was, het, is nee, gewoon een het zijn gehorige woningen. Zijn, dus toen ja. wij daar kwamen wonen, hoorden wij onze buren. Dat, dat, hoort, dat is nou eenmaal zo bij een gehorige ja. Waar is het fout gegaan dan? Nou, ik had een aantal keren al gevraagd... Uh, van, ik kan niet een klein beetje rustiger. Dat hadden we ook eigenlijk afgesproken in het begin hoor, met de buren... Tijdens het kennismakingsgesprekje van, uh, nou, als er gehoorigheid is... en ze wisten dat het gehoorgewoningen waren, laat het even weten. En dan houden we rekening met elkaar. Dus ik had al een paar keer gevraagd, maar er was uh, voor zover ik kon waarnemen geen verschil. Dus toen ben ik op een gegeven moment, s avonds, een keer om een uur of elf... was het weer een enorme herrie naar boven gegaan. En het gezegd van, ja, goh, ik kan hier echt een beetje stillen. En toen werd het wel wat stiller, die avond. Hm. En... Um, maar ik merkte ook wel dat de buren dat niet leuk vonden... dat ik uh, dat zo had gedaan. Uh, het contact werd wat stroever en dan uh, werd ik niet meer gegroet. Dus toen ben ik op een gegeven moment na, nadat we met, met Aja en vrouw overlegd hebben... ben ik op een gegeven moment naar boven gegaan. Een keer Ik hoorde dat ze weggingen, want je kunt dus alles horen. Dus ik hoorde ze ja. gaan aan het halletje bezig. En ik dacht, nou, ik ga naar boven, meneer of tien... En ik uh, vraag uh, of ze een keer wel langs komen voor een kopje thee om er eens even rustig over te praten, want dat is niet goed. Dat vinden we niet leuk. Nee. En toen werd ik door de buurvrouw uh, enorm uitgevoerd. Dat was ontzettend boos op uh, op mij, omdat ik, uh, omdat ik erover had geklaagd. Hm. Uh, uiteindelijk is het toch wel goed gekomen en zijn ze bij ons langsgekomen. We hebben wat afspraken gemaakt. Ze hadden het rustig aan doen als ze weer op bezoek kwam. Dan zouden ze het even laten weten. En dat is een uh, maand of twee goed gegaan. Dat wil zeggen voor zover mogelijk. Want die, ja, ben, met die huizen is het bijna onmogelijk om elkaar niet tot last te zijn. Nee. Het, het is... Maar ze waren een tijdje van goede wil in ieder geval. Verwijt u zichzelf nou ook wat, vroeg ik me af toen ik het ja, boek las. Achteraf gezien, maar dat is ook met, met de euro misschien het geval. En dat is misschien zelfs... <lacht> met de kennis van u. Weet je, ik denk als God zou het over zou mogen doen... dan zou het misschien ook wel anders hebben gedaan... Nee, dat is altijd makkelijk praten. Maar uh, achteraf gezien denk ik van... Uh, ja, ik had, het brief, ik had op een gegeven moment een vrij boos briefje geschreven. Dat had u uh, beter niet kunnen doen misschien. Inhoudelijk ben ik het er nog steeds mee eens. Het briefje van... Ja, als jullie gewoon... Dat stond erin. hè. Als jullie boven gewoon doen wat jullie zin in hebben en wij doen het ook. Dan wordt het hier echt onleefbaar. Hm. Alleen de toonzetting was niet gelukkig. Ik was ook erg boos, moet ik zeggen. Omdat we eindelijk hadden afgesproken dat ze ons even zouden waarschuwen als we bezoek zouden krijgen. En dat doen ze dan weer niet. Ja. En, en... Uw, verhaal, uw verhaal is natuurlijk heel herkenbaar voor een heleboel mensen, want er zijn natuurlijk heel, veel mensen, heel ja. veel mensen die last hebben van hun buren. Ja. Uh, heeft u een advies voor mensen om het op een manier op te lossen ja. die welzinnig is en wel werkt misschien. Ja, ik denk dat dit dat heel veel van deze problemen voorkomen kunnen worden. En dat is helemaal niet zo moeilijk. Uh, op de eerste plaats moet er gewoon een goede technische voorziening zijn. Dus als daar een laminaatvloer moet liggen die de sluit goed moet dempen... Dat moet ook, dan, moet de dan moet de corporatie er ook voor zorgen. Ja, en dus Dat de, was dit en nou, in dit geval niet gebeurd. Dus de techniek moet deugen. en dan op het intermenselijke vlak? Uh, en dan krijg je dat. En ik denk dat het al heel veel zou schelen als je uh, mensen bij elkaar zet... die een bepaalde leefstijl hebben. Uh, het moeten geen keto's worden natuurlijk. Het mag best een beetje diversiteit zijn, maar ik denk dat het goed is... Als uh, mensen die bijvoorbeeld uh, van een feestje af en toe houden... want wij hebben bijvoorbeeld vijf blokken bij ons hè, op, op het hof... dat mensen die, die, die, die dus graag af en toe een beetje uit hun dak gaan... dat die gewoon bij elkaar gezet worden en dan mogen ze elkaar tot last zijn. En het maf is, dat vinden ze helemaal niet leuk. Nee. Want onze buurvrouw vindt het helemaal niet leuk. Als wij een keer, nee, als ik een keer het. gitaar speel of zo... Ik, dat, en dat is gewoon heel rustig, dan tokkel ik gewoon... maar dan wordt ze meteen ontzettend boos. Hebben de anderen hier aan tafel, meneer Saas, heeft u nog een advies? Of heeft u wel eens last van uw buren? Uh, ik heb last, soms last van de kinderen van de buren. Maar het scheelt erg dat de buren van goede wil zijn. Uh, dingen voor me doen. Ze hebben deze dagen nog, nog uh, uh, uh, het opritje naar, naar uh, mijn voordeur geveegd. En dan kun je veel dan kan je hebben. Veel hebben. Ja. Ja. Dus aardig zijn voor elkaar en elkaar helpen. Ja. Jan, heb jij ja. last van buren? Ik uh, heb geluk. Uh, wij wonen in een alleenstaand huis. Kijk. Lekker vrij in de natuur van Noordwesten over IJssel. Met ijs achter de deur. Zullen we ruilen? <laughs> <laughs> Meneer Kruisberg, hoe moet het nu verder? Gaat u verhuizen? Um, we zijn er mee bezig inderdaad. En wat nog één punt was, wat ik ook nu wilde toevoegen, is... als er dan problemen zijn, zorg dat er een goede mediator tussen gezet wordt. Wij ja. hebben toen gesprekken gehad met een manager van de corporatie. En die was, vind ik, bevooroordeeld. Hij had namelijk al vaker gesprekken gehad met de buren... omdat zij de bewonerscommissie vormden. En uh, ja, dan merk je toch van... Dat, dat werkt uh, niet. Nee, nee dat werkt niet. Er nee. moet echt een onafhankelijk iemand als het uit de hand gaat lopen. En liefst zo snel mogelijk, goed. zodat het in de kiem gesmoord wordt. En dan denk ik dat 90% van de problemen voorkomen we kunnen nou, worden. kijk, dat klinkt in ieder geval als een optimistische... Ja, goed, hè? ...analyse. De, die honden van boven, zo heet het boek van Ton Kruisberg... als u precies wil lezen hoe het ging tussen hem en zijn buren. En ik wens u nog veel woongenot toe in de toekomst. Dank u wel. Wie had ze gedacht dat de vandaag met Jan van Bentem van het Nederlands Dagblad. Jan, we gaan het hebben over koningin Elisabeth. En het is niet te geloven, zij zit 60 jaar op de troon. Mm -hmm. Dat is een hele tijd. Dat is een hele tijd. Nou ja, Queen Victoria hield er 63 jaar voor. Ja, ze, ze hebben een traditie vol te houden in ja. Engeland. Is het, wordt het grootschalig gevierd in Engeland dit jaar? Uh, dit jaar wel, maar pas later dit jaar. Uh, juni en dag, dag heb je een grote festiviteiten. Het is een beetje te koud. Als het een, het beetje, een beetje minder koud. koud is. Meneer Sassi... van, vandaag is ze op bezoek bij een school. Een uh, kinderopvangplaats. En daar gaan ze dan een soort toneelstukje voor de voeren. Dus ze doet de kalm vandaag. Ja. Ja. Meneer Sassi, u bent al van zekere leeftijd, dat mag ik wel zeggen. Hè? U heeft haar uw hele leven al meegemaakt dan, koningin Elisabeth. Uh, ja, uh, op een afstand Op een afstand. Ja. <laughs> ja. Heeft u nog herinneringen aan haar jonge periode? Toen ze nog, toen ze nog niet zo lang de troon had bestegen? Um, nee, nee, niet iets wat, wat uh, me nou te binnen zo ziet. Nee. De je... e enige uh, uh, herinnering die ik uh, eraan heb, is, is veel later het verhaal van mijn Engelse collega, toen de koningin uh, de Bank of England bezocht. Wat gebeurde er toen? Nou, Toen hadden ze een groot probleem, want uh, ze zou natuurlijk... naar de di uh, directievleugel gaan van de Bank of mm. England. En het toilet daar was een herentoilet. Ach. Dat was ook duidelijk aan de inrichting. En Wat moesten ze nou uh, <laughs> hopen dat het niet nodig was... Ja. om de hele zaak verbouwen voor duur geld... Dus dat was een probleem. En mijn Engelse collega, die was dan de jongste... en die moest dit op oplossen. Hallo. Die heeft het hof gebeld en het probleem voorgelegd. En uh, de functionaris die daarover ging, die luisterde... en zei vervolgens... Sir... The matter will not arise. <laughs> Oké, okay. ja, zo trouwens. was het opgelost. Ja. Ja, Jan, uh, dat is ook een bijzonder verhaal over het moment waarop zij koningin werd. Hè? Ja, het zei, uh, voor de tweede keer had ze staatsreis overgenomen... van haar vader, koning George V. Die was, had al een zwakkere gezondheid. En dit was dan een reis door Kenia. Daar hadden zij ook een jachthut cadeau gekregen. Of een enfin, jachthut, dus eigenlijk een soort uh, uitgebreide boomhut... Waar, ze, waar zij en haar man, prins Philip, in sliepen in 1952... Um, en van daaruit kon je dan uh, rustig naar de leeuwen beneden kijken... en, en ook de, de neushoorns en dergelijke. Ja, verstroken van alle communicatiemiddelen. En daar waren zij in de nacht van 5 op 6 februari 1952... toen haar vader toch vrij plotseling nog overleed. Um, en uh, Telegram heeft het niet bereikt, want het was verkeerd geadresseerd... omdat men had niet kunnen ontcijferen waar het echt naartoe moest. De goede boomhuid. En um, Prins Philip was er eerder uit de boomhuid geklommen in de en die had via de BBC het nieuws vernomen... dat de koning overleden was dus. Ja. Toen zij, uh, zij was in s'avonds als prinses in de boomhut ingegaan en kwam eigenlijk als queen to be. Ze uit zonder dat te weten. En hij heeft dat haar toen uh, voorzichtig tijdens een wandeling, geloof ik, uh, verteld. Ja, nou inmiddels is het al 60 jaar. Ze is natuurlijk ja. niet alleen koningin van Groot-Brittannië, ja. maar ook van de Commonwealth, de Britse gemene best. Uh, leeft dat in al die andere landen ook zo? Dat nou, even zonder... een kleine correctie. Ze is niet de koningin van de Commonwealth, van het, het gemene best. Dat zijn er 54 staten, inclusief het in Verenigd Koninkrijk. Um, zij is wel het hoofd van het Gemeentebest, maar ze is staatshoofd van 15 leden van het uh, Gemeentebest. Nou, dat, dat, dat, dat, dat heet The Realm, het Rijk. En daar horen bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland bij en Canada en Australië. Maar ook bijvoorbeeld Papua Nieuw-Guinea en de Bahama's. Ja, dus overal mensen. feest in al die landen, denk jij? Uh, de komend jaar wordt er wel iets aan gedaan. Maar ik heb vanmorgen nog de website van de Commonwealth bekeken en er stond niks. Nou. Dus het zal... nee, niet voor vandaag altijd. Nee, nee dat komt later wel. Dat komt ook, ze gaat weer diverse landen van de Commonwealth van de gemeente Best bezoeken. Ze zijn net terug uit Australië van een vrij intensieve reis. Prins Philip, die nog wat ouder is. Hij is, al, is al in de 90 en zij is 85. Maar hij kon dat straffe uh, tempo niet helemaal meer bijbenen lijken. Dus hij moest even, even uitblazen, die ziekenheden ook. Ja. De, de, de speculatie is natuurlijk altijd... Je had het net bij het begin van de uitzending ook al over. Van, ja, hoe lang gaat ze het nog volhouden? En wordt die arme Charles nou ooit nog koning? Of wordt uh, hij gewoon overgeslagen? Luister, koningin Elisabeth is vanaf het moment dat dadelijk werd dat haar vader... die ook vrij plotseling de troon moest overnemen... toen zijn broer King Edward ging trouwen... met een gescheiden Amerikaanse vrouw, Simpson. Um, hij deed dat met een heel hoog plichtsgevoel. Ik denk aan de beroemde film over de stotterende koning. Dat was hij. Mm -hmm. Zij heeft haar taak op zeer jonge leeftijd... ook met veel plichtsgevoel overgenomen. En heeft een vaste overtuiging. Je bent koningin, queen for life. Je hele leven. Je doet het totdat je... Uh, het geestelijk of lichamelijk niet meer toe in staat bent... maar zolang dat wel het geval is, ben jij de vorst. De ja. koningin, respectievelijk, later de koning. Ja. Dus dat is jammer voor Charles, want dat kan nog wel even duren. Ik geloof kid. dat ik niet zo erg vind... Jij niet. Nou Nee, hij ook niet. Hij heeft zijn eigen bezigheden. Hij bemoeit zich met heel veel zaken. Hij wordt wel gezien als de brievenschrijver. Als er iets niet aanstaat dan schrijft hij graag een brief. Um, en uh, er wordt in de mediaclas vanmorgen bijvoorbeeld een artikel van, van The Guardian. Er wordt al over geschreven dat... Uh, nou ja, het wordt even wennen. Wanneer zij de troon zullen overdoen aan wat er wordt genoemd... het power couple, prins William en Kate. He, die zijn onlangs getrouwd. En dat wordt dan toch wel gezien als nou, het... Koninklijk part to be. En misschien dat er dan nog een soort interregnum... een kleine periode van prins Charles zou komen. Maar als het even mee zit, en ze kan nog een jaar of tien mee... dan is prins William, die nu op de Falklands bezig is... de Falklanden te verdedigen tegen een steeds aanmatigender Argentinië weer... Uh, dan is hij uh, aan de beurt. Dan wordt hij de nieuwe koning. Goed, maar dat kan nog wel even duren. Dankjewel. Als het aan haar weet. ligt, er, zeker. En als het aan veel Brits ligt, ook. Goed, we gaan naar onze dichter bij de dag. Vandaag Daniel D. Daniel, gaat het over schaatsen? Uh, jazeker. <laughs> nou, laat maar horen. De ijskoningin spreekt. We horen of het doorgaat of niet doorgaat. De tintelende vingers, de tintelende tenen. De kwaliteit van het ijs is fantastisch, maar niet sterk genoeg. We leven ontzettend mee, maar we blijven er vrij rustig onder. We proberen het te temperen. De tintelende vingers, de tintelende tenen, de ijspret vooraf en mogen onze buren die s'nachts met de deuren slaan, die altijd luidruchtig bezoek ontvangen... die geen goede laminaatvloer hebben, die jankende honden van boven... mogen die buren onder het ijs belanden. De tintelende vingers, de tintelende tenen. Wij eisen ook in de zomer een ijsjournaal. Alles over vanille-ijs, chocolade-ijs en pistache-ijs. De tintelende tanden, het tintelend verhemelte. En laat de commercie verre blijven tijdens de tocht der tochten. Als rechtgeaarde vegetariër willen we geen worst. De enige die mag blijven is wat ons betreft de berenburg. <laughs> Daniel D., dank je wel. En ik vind het een geweldig idee, dat ijsjournaal in de zomer. Die houden we erin. En jouw gedicht zetten we op de website. Daar is het terug te lezen later vandaag. Dit is de dag Nu. Hartelijk dank aan de gasten hier aan tafel. André Sas, Tom Kuisbergen en Jan van Benten. Mijn gezin liet ik eigenlijk in een waan dat het goed ging... En terwijl ik eigenlijk helemaal de grond zat. Het is ook een trots die je, die je kwijt bent. En dan ga je op jezelf denken van, uh, waar heb ik het voor gedaan? Het verhaal van Jeffrey, die een bedrijf had, maar depressief werd... omdat het door de crisis helemaal misliep met zijn bedrijf. En hij is niet de enige. Straks nieuws over de toename van het aantal zelfdodingen... als gevolg van de economische crisis. Dat zo meteen na het nieuwsoverzicht van drie uur. Tot zo.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 Dit is Radio 1.